...van uur. Dit is Lieselot Thomas met een pleet rookvrij worden. Het willen voetbalclub FC Groningen, het ziekenhuis van Groningen en de gemeente. Vanaf 2019 wil het Universitair Medisch Centrum dat patiënten en personeel nergens meer roken. Ook kleinere organisaties zoals kinderdagverblijven en amateursportverenigingen gaan meedoen. Sinds vorige week heeft Groningen zijn eerste rookvrije speeltuin. De attractie op de Tilburgse kermis, waarbij gisteren een jongetje van drie zwaar gewond raakte, wordt opnieuw gekeurd. Eerder dit jaar voldeed hij nog aan de eisen, maar vanwege het ongeluk komt er een nieuwe test. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit gaat het ongeluk samen onderzoeken met het ministerie van Economische Zaken. Het jongetje kwam onder een van de karretjes terecht en raakte bekneld. Vrouwen die bij de BBC werken eisen dat er iets wordt gedaan aan de salariskloof tussen mannen en vrouwen bij de omroep. In Britse kranten staat vandaag een open brief van 40 vrouwelijke BBC-gezichten, onder wie nieuwslezers, presentatoren en sportcommentatoren. Ze eisen dat directeur Tony Hall de ongelijke salarissen snel recht trekt. Afgelopen week werd duidelijk dat twee derde van de grootverdieners van de BBC man is. Ze krijgen vaak voor dezelfde functie een hoger salaris dan vrouwen. Tijdens er Kiki Bertens heeft het WTA-toernooi van Gstaad gewonnen. In de finale was ze in drie sets te sterk voor Annette Kontaveit uit Estland. Het is de vierde keer dat Bertens een WTA-toernooi wint. In Gstaad bereikte Bertens vorig jaar ook de finale... maar toen verloor ze van de Zwitserse Victoria Golubic. Het weer wisselend bewolkt en wat buien. Het is 15 tot 20 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten grijs en nat. In het noorden af en toe zon. En het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat tussen Hilversum en Afrit Bunschoten... een file met een kwartiervertraging. Op de A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Nijkerk en het Hoeverlaak een 20 minuten vertraging. dan komt door de werkzaamheden op de A28 bij Utrecht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Het lekker hè? deze zingel van Chic en le freak. Het is uh, 8 over 2 in Zandvoort. Een hele goede middag. en Welkom bij Zandvoort op zondag vanaf de Tolweg 10a. Ja, een beetje een vreemde zondagmiddag. Uh, want het is uh, vrij uh, buiig uh, buiten. Wat ja, buiig? Dat, dat heb ik van Lex uh, van de Hoorn geleerd hè. Buiig weer hebben we vandaag. Uh, nou, het was een behoorlijk buitje wat we net... Uh,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 De 21 e etappe over 105 kilometer. En ja, zoals gepland het zal het wel een optochtje worden, denk ik. Hè? Waarschijnlijk wel. Want gisteren was dat de laatste kansen voor, de, de, eh, voor het algemeen klassement. Maar daar werd dus weinig of niets aan veranderd. Hoewel tussen plaats 3 en plaats 4, weet je hoeveel het scheelt op dit moment? 1 seconde. 1 seconde. Dus nee. als, als ik die nummer 4 zou zijn, zou ik er nu voor gaan rijden.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 En natuurlijk ook Bauke Mollema, de etappeoverwinning van Bauke Mollema... en het, het goede presteren van het team Sunweb. Daarover later eh, uitgebreid meer samen met Henny Ruckert. Over een tweetal platen gaan we gelijk weer schakelen naar het circuitpark Zandvoort. Want daar is voor ons aanwezig Willem van Densen tijdens de ADAC Masters op het circuit Zandvoort. En eh, dat, wordt momenteel, dat is vrijdag eigenlijk al begonnen en het loopt vandaag nog door tot een uur of half eh, vijf.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 When you the grill. You know that since Aye. the day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 You know I love it when the music's loud, but come and strip that down for me. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Come on strip that down for me. Yeah, yeah, yeah, yeah. Don't say nothing, go strip that down for me. Strip yeah, yeah, yeah. All I want, girl, strip that down for me. Yeah, yeah, yeah, yeah. Een donkere zondagmiddag in Zandvoort, en dan deze plaat op de radio. Nou, wat wil je nog meer, hè? Yo, de strip that down van uh, Lion Pain. Zo, we gaan naar het circuit Zonsport schakelen. Naar Willem van Insem. Hele weekend aanwezig bij de ADAC GT Masters. Met deze single van de Fine Young Cannibals gingen we terug naar de jaren 80 bij Zandvoort FM. Joder, she drives me crazy, FM Race Radio. Pit Report, Pit Report. Ja, en voor de eerste maal vanmiddag schakel we live over naar het Circuit Zandvoort. Naar Willem van Densen. Goedemiddag Willem. Ja, goedemiddag vanaf uh, Circuit Zandvoort. <laughs> ja, inderdaad, een beetje regenachtig circuit vandaag, Willem. Ja, inmiddels. Het is alweer uh, zo goed op de ogen hier. Dus, we hebben een leuke bui gehad. En, uh, net de rechte leuke, omdat het dan toch uh, zijn invloed heeft op uh, het gebeuren op de baan. Het zorgt over het algemeen voor spektakel. En, uh, ja, dat hebben we ook gehad uh, zojuist tijdens de uh, ADAP GT Masters Race. Die uh, race over een uur, gorm kwart over één. Nou, het is nu kwart over twee geweest, dus inmiddels uh, gefinancierd. Er is veel gebeurd in de race. Gisteren hadden we een Nederlandse winnaar. Met Rengen van der Zonde, die samen met zijn teamgenoot Sjoel Kongjoen wist te winnen. Vandaag uh, deden ze ook erg uh, goede zaken. Harris heeft zich gekwalificeerd vanmorgen op uh, plaats 8.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 Corner de Filippi, met op de tweede plaats een teamgenoten, ook in de Audi uiteraard, Jeffrey Smith en Christophe Hazen. En op de derde plaats vonden we terug een Lamborghini. Ik ben even die naam kwijt, maar die ga je later van me naar boor. De race heeft wel twee of drie keer achter de 70 kar moeten rijden. Nou, dat zorgt dan natuurlijk dat het veld weer dicht bij elkaar...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 Nou, de verbinding met het uh, circuit is even voorbij. We gaan het uh, straks uh, weer proberen met uh, Willem van Dezen uh, live vanaf het circuit in Zandforce. Ja, het weer uh, valt een beetje tegen vandaag. Hè? Ja, we hebben al uh, best wel uh, wat zon gehad uh, en dergelijke. Maar ook de regen, die, uh, die ontbreekt zeker niet vandaag in Zandvoort. Walking round the room singing stormy weather At 57 Mount Pleasant Street The same room, but everything's different. You can find the sleep, but not the van uh, ons eigen weerman Lex van den Hoorn uh, onder een meteopagina. Zo is het. Nou, de Tour de France komt vandaag uh, tot een uh, einde van uh, 2017. De Tour de France wordt vandaag afgesloten met een etappe over de Champs-Élysées. De sprinters mogen, zoals de traditie betaamt, het slotstuk verzorgen. André Gruipel was de afgelopen twee jaar de snelste in Parijs. De Duitser van Lotto Soudal uh, steekt deze Tour de France echter niet in zijn beste vorm...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 puro que te pienso, te pienso hago el mejor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 Chloe Esther van had het helemaal door hè? hoe je zorg hits maakt. Deze samen met de Miami Sao Machine heeft ze heel veel hits gehad. En ook solo, Chloe Esther van de Smet Konga. Zo, het is 3 over half drie.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 And then you're on to something That keeps on getting closer Closer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 fuck De, de eendagse vlieg van de Tambourine en High Under the Moon. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, we gaan eens even kijken of we verbinding kunnen krijgen met het Gaat niet lukken. Nee, geen verbinding, uh, Albert-Jan. Nee, nee nee nou. nee, nee. nou, doen we nog een plaatje dan we toch? Oh. Oké, okay, hier is Clint Bennett, uh, Rockabye.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 No one will come, she's got to save him Daily Struggle She tells him, ooh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 Ja, heerlijk weer. Waar we een prachtige race gehad hebben. Uh, uh, net waren we bezig over de TCR. De ADAC TCR Touring Car races. Uh, een startval van uh, 40 auto's.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 Ja, uh, tcr uh, En dat is uh, toch wel een mooie prestatie als je ziet uh, dat daar zo'n 40 uh, deelnemers zijn. Ook Dylan Koster uh, doet daarmee. Die is vandaag niet ver gekomen. Die had wat uh, problemen met de auto... Uh. Verder, uh, ja, zoals eerder genoemd al, de ADAC uh, GT uh, Masters gehad met een uh, prachtige race mee, uh, onder invloed uh, van de regen. En waar we nu klaar voor staan is een uh, Clio uh, Race, een uh, Clio uh, Central Europe is dat. Die hebben eerder vandaag ook al een race, gehad uh, die werd gewonnen door Sebastian Ble Blekemolen voor in de Groot, ook een Nederlander. En op een derde plaats de eindigde een Pool en dat is... Uh, uh, uh, ...Alexandro Legovko. Ja, nee, wij, kunnen rekenen hem goed. Hem, wij kunnen hem goed. Ja, het is de direct... Nou, zij staan op dit moment klaar om zo dadelijk van start te gaan... ...voor hun tweede race van dit weekend. Oké. Okay. En we kijken of Sebastian Bleke... zijn ja, acties van vanmorgen kan herhalen. Ja, wat zijn gewoon weer dezelfde coureurs die instappen? Ja, het zijn dezelfde rijders weer. Die rijden twee races per weekend. Oké, okay, nou dat gaat zo dadelijk starten op het circuit Zandvoort. Hoe is het met de publieke belangstelling vandaag? Nou, de tribune die zat overvol, zeker tijdens de regen. En ook op de Duintop zien we nog aardig wat mensen. Het lijkt iets minder druk als want toen was het verbazingwekkend druk voor een zaterdag. Maar toch al met al een mooi weekend...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 I haven't seen your face around town a while, so I greeted you with a an knowing smile. When I saw that girl upon your arm, I knew she won your heart with a fatal charm. I Said, soul boy, let's hit the town, send a pay boy, and what's with the frown? But in return, all you could say was, Hi, George, meet my fiance."